Welkom gemeente in deze dienst waarin ons voorgaat dominee Heikoop van Schravenlanden. In de middeldienst ook ons voor te gaan dominee Doren van Asselt. Vanmiddag is er om half drie een dienst voor en met gehandicapten hier in de Ark... ...uitgaande van de Nederlands gereformeerde kerk. Er is dan geen zonderschool. Vanavond is er weer zink voor hem in de poort vanaf kwart voor zeven voor de Kleinen... En vanaf kwart voor acht voor de tieners. Volgende week zondag zal het Heilige avond maar gevierd worden. De ochtenddienst begint om half tien. En om twaalf uur is er een korte viering in de bovenzaal. Maandagavond is er censuur aan morgen van zeven tot half acht hier in de Ark. In verband met de ziekte van Dominee Berink wordt de mentorenvergadering voor het Catechesewerk een week doorgeschoven... Ook nieuwe mentoren zijn dan van harte welkom. Volgende week maandag om 7 uur. Woensdag aanstaande vinden bevestiging en inzegening plaats van het huwelijk van Rick Kaptein en Lumet Ras in een dienst in de kerkje aan de zee, welke begint om 4 uur en waarin dominee Obering zal voorgaan. Zaterdag aanstaande vinden bevestiging en inzegening plaats van het huwelijk van Ari Woord en Evertien van den Berg in een dienst in de kerkje aan de zee welke begint om 5 uur en waarin dominee Bouwman zal voorgaan. Zaterdag vergadert de kerkenraad om 10 uur. Door afzeggingen zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar voor het bijbelstudieweekend van 18 tot 20 september naar Ameland. Informatie ligt achter in de hal. De kosten bedragen 50 euro per persoon. De bloemen van vandaag gaan met de groet van de zallen naar de familie Ouwehand, Kamp 70. De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerkverdij. De tweede is voor christenen voor Israël. De derde collecte is bestemd voor de voorzetting van het kerkenwerk. En de tafelcollecte volgende week is bestemd voor de IZB. De kerkraad wenst u en iedereen die met ons meeluistert een gezegende dienst. En we zingen nu van psalm. 145 het zevende vers. Wij een ogenblik stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. gaan wij verder met zingen van psalm 100 en daarvan alle versen, psalm 100 in zijn geheel. We lezen de wet van God uit Exodus 20 en de samenvatting die de Heer Jezus later gaf, zoals opgetekend in Marcus 12. En we zingen daarna van Psalm 51, de versen 4, 5 en 6. Psalm 51, vers 4, 5 en 6. Als je oude wetsboeken leest dan uit de tijd van de Babyloniërs of zo, van de Grieken of van de Romeinen. Je komt daar in de meest vreemde, merkwaardige dingen tegen. Maar de tien geboden van de Heere God, dat zijn tien hele wijze regels waar wij iedere dag mee te maken hebben. En die stuk voor stuk gelden voor alle tijden. En daar nemen we te harte, wat God in Exodus 20.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 ...nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig, een na -ijverig, een jaloers, een hartstochtelijk God... ...die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen... ...tot in het derde en het vierde geslacht van degenen die mij haten. Aan de andere kant doe ik barmhartigheid aan duizend geslachten van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet voor niets gebruiken... want werkelijk, de Heere zal niet onschuldig houden... wanneer iemand zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt apart zet. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen... maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God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 En heiligde die, zetten hem apart. Eer de ouderen onder u, uw vader en uw moeder, opdat ook uw eigen dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult het huwelijk niet verbreken of inbreken bij een ander. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen in het nadeel van uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En er staan een hoop regels in de Bijbel. Vandaar dat een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg, wat is nou het belangrijkste... Van alle geboden. Het eerste. En toen antwoordde Jezus hem. Het eerste van al de geboden is. Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. Hij is uniek. Er is er maar één. En gij zult de Heere, uw God, liefhebben. Uit heel uw hart. En uit heel uw ziel. En uit heel uw verstand. En uit heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede. Aan dit gelijk, even belangrijk is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Tot zover. Ter voorbereiding op de bediening van het avondmaal volgende week lees ik het eerste gedeelte van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook aan u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat op mijn gedachtenis.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 niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat doel gebruiken waartoe het de Heere Christus verordend en ingezet heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus,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 alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en ieder zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Here te bewijzen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en neid van harte afleggende een ernstig voornemen heeft... om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen... en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon... Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergelijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de here zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben als daar zijn alle afgodendienaars... alle die gestorven heilige engelen en andere schepselen aanroepen... alle die de beelden eer aandoen... alle tovenaars en waarzeggers... die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen... en die aan zulke zegeningen geloof schenken... alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten... alle godslasteraars, alle die tweedracht sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn-eenderedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al diegenen die een ergelijk leven leiden.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 alsof niemand tot het avondmaal van de Heren gaan mocht... dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen... dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven... buiten onszelf in Jezus Christus zoeken... zo beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, Nochtans, des niet tegenstaande. ...overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken leed zijn... ...en wij van harte begeren tegen ons ongeloof te strijden... ...en naar alle geboden van God te leven... ...zo zullen wij gewis en zeker zijn... ...dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is... ...ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij nu samen bidden. Heren God, barmhartige God, wij danken u voor dat bijzondere dat we hier als gemeente bijeen mogen zijn. In de naam van Jezus Christus. En wij danken u dat als wij naar onszelf kijken, dan kunnen wij nooit behouden worden. En dan danken we dat als we naar Jezus Christus kijken, dan kunnen wij nooit verloren gaan. Heren, wij danken u dat wij mogen kijken, mogen zien op hem die een volkomen verzoening is van al onze zonden. Ook van die allerzwartste bladzijde uit ons leven. Ook van die allerakeligste trek in ons karakter... waarmee we misschien al zo vaak mensen bezeerd hebben. Heren, uw genade is groter dan ons geweten. Het kan zijn dat wij onze zonden beleden hebben... en dan mogen we geloven dat ze volkomen vergeven zijn... maar als u onze zonden wegneemt... dan neemt u heel vaak niet ons schuldgevoel weg... Dan kunnen we onszelf er nog zo schuldig over voelen. En dan kan het onszelf telkens weer voor ogen staan. En dan kan het ons dwars zitten. En dan kan het ons verhinderen om te leven als kind van u. Om werkelijk te beseffen dat u onze vader bent. En heren als wij onszelf dan niet kunnen vergeven. Geef dan dat we beseffen u bent groter dan ons hart. Heren wij bidden u wilt u ons brengen bij de vreugde bij het kindschap van u, onverdiend, uit genade alleen. Een andere weg is er niet. Heren, wij worden behouden met onze handen over elkaar of helemaal niets. Want wat wij ook doen, het redt ons niet. Heren, wij bidden u, wilt u ons zo aanzien in uw grote genade. Vergeef ons onze zonde, vergeef ons ons kleine geloof... Vergeef ons onze twijfels. Vergeef ons dat we ook vaak zo weinig berouw hebben over onze zonden. Denken dat een ander veel zondiger is. En denken dat het bij onszelf wel meevalt. Heren, ook dat wilt u in uw grote genade vergeven. Trek ons door uw liefde. Geef ons vreugde. Geef ons blijdschap. Geef ons datgene wat wij onszelf niet kunnen geven. Heren, als wij zo bijeen zijn... Wilt u ons dan de leiding geven van uw heilige geest. Zodat we van jong tot oud mogen horen van uw wegen. Zoals we hier bijeen zijn. Zoals we misschien via de kerktelefoon meeluisteren. Heren, zegenen ieder van ons. En heren, uw woord dat klinkt op deze wereld. Maar u schreeuwt niet. U spreekt eigenlijk zo zacht dat velen... Er langs heen leven. Het niet willen horen. En dat lukt ook nog wel. Maar heren wij bidden nu. Wilt u met uw heilige geest. Uw woord doen klinken in ons hart. Op zo'n manier. Dat we er niet aan voorbij kunnen leven. Met zo'n manier dat we geen rust vinden. Dan alleen bij u. Heren wil zo uw woord zegenen. Wilt u. Het verkondigde woord wilt u dat doen landen, wilt u dat doen indalen in ons hart. En geef dat het daar door de kracht van uw woord zal strijden tegen alle twijfel, tegen alle kleingeloof, tegen alle lauwheid, tegen alle ergernis die er ook in ons hart kan zijn. Want als wij een God zouden moeten uitdenken dan zou die waarschijnlijk heel anders zijn dan u bent. Wij zouden als God liefd iemand hebben die we kunnen commanderen. Die precies doet wat wij goed vinden en wat wij verstandig vinden. Maar zo bent u niet, heren. U bent veel groter dan wij ons kunnen uitdenken. U bent God. U bent de enige. Er is geen ander dan u. Uw wegen zijn niet onze wegen. Uw gedachten zijn niet onze gedachten. Wij kunnen u niet narekenen. Wij kunnen u niet begrijpen. Wij kunnen u niet vatten. Wij kunnen uw wegen niet rechtvaardigen. Want daar zijn wij veel te klein voor maar wij kunnen u wel vertrouwen dat u onze vader bent en dat u ons leidt in rechte sporen naar uw koninkrijk. Heren, geef ons dat vertrouwen, want dat is nodig voor ons behoud en daarbij leeft onze ziel op. Hoor ons gebed, zie ons aan in uw geliefde Zoon, de heiland van de wereld, onze zaligmaker Jezus Christus. Amen. Er is één schriftlezing en die kunt u vinden in het laatste Bijbelboek, de openbaring van Johannes. En daarvan het voorlaatste hoofdstuk, openbaring 21. En dat lezen we vanaf vers 9. Het nieuwe Jeruzalem staat erboven. Openbaring 21 vers 9. Openbaring 21, vers 9. En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak tot mij, zeggende, kom herwaarts, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge Berg en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En had een grote en hoge muur en had twaalf poorten. ...en in de poorten twaalf engelen en namen erop geschreven... ...welke zijn de namen van de twaalf geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten... ...van het zuiden drie poorten, van het westen drie poorten. En de muur van de stad had twaalf fundamenten... ...en daarin de namen van de twaalf apostelen van het land. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadia. De lengte en de breedte en de hoogte daarvan waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen naar de maat van een mens, welke van de engel was. En het gebouw van haar muur was jaspis en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier het derde chalcedon. het vierde smaracht, het vijfde sardonix, het zesde sardis, het zevende Gryzoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende grisopraas. Het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. En de twaalf poorten waren twaalf paarden. En iedere poort was elk uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud, gelijk door luchtig kristal. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel. En het lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij daarin zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods... ...heeft haar verlicht. En het lam is haar kaas. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen... ...en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags... ...want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen... Iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover. Wij zingen nu als voorbereiding op de preek van Psalm 68, het tiende vers. Psalm 68, vers 10. MUZIEK De preek zingen wij gezang 166, vers 2, 3 en 4. Gezang 166, vers 2, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De meeste mensen op deze wereld... ...die hebben op een of andere manier wel een soort van toekomstverwachting... ...hoe het in het hiernamaals een keer zal zijn... ...dood is dood, met de dood is alles voorbij... Er zijn niet zo heel veel mensen op deze wereld die dat denken. Ieder volk op deze aarde heeft er eigenlijk wel over nagedacht... over hoe het ooit een keer in de toekomst zal zijn... of hoe het na de dood zal zijn. Dat de mens bedoeld is om er altijd te zijn... dat kom je eigenlijk overal tegen. Iets van het besef van... eigenlijk is het leven is normaal, is gewoon... En ja, de dood die hoort er eigenlijk niet bij. Die moet op een of andere manier verklaard worden. En vandaar dat er allerlei legendes en zagen en mythen zijn ontstaan... die dan verklaren hoe de dood in de wereld is gekomen. Maar het leven is normaal. En dan na de dood is een algemeen gevoel in deze wereld... op een of andere manier gaat het weer verder. Die overtuiging hebben de meeste mensen. En hoe gaat het dan weer verder? Meestal is de toekomstverwachting een soort van uitvergroting van de eigen wensen. Het is als een soort elastiekje wat je zo helemaal gaat uittrekken. Dat elastiekje, dat is het gewone aardse leven. En als je dat elastiekje helemaal gaat uittrekken, dan krijg je zo het eeuwige leven. En dat eeuwige leven, dat is dan wel wat mooier en wat beter, dat wel. Maar het is toch weer grotendeels hetzelfde als het leven hier en nu. De indianen die stellen het zich voor als de eeuwige jachtvelden waar het helemaal vol is van de buffels. Iedere jachtpartij die zal dan succesvol zijn, je schiet altijd raak. De Mohamedanen die hebben een toekomstverwachting die vooral voor mannen erg interessant is. Want er staan tientallen dames gereed om hen op te vangen. Boeddhisten die geloven dat uiteindelijk alleen je geest verder gaat zonder lichaam. Want zo kijken zij er tegenaan. Je lichaam, dat is aards, dat is stoffelijk, dat is het lagere. Dat geeft alleen maar problemen en getop en narigheid. De Eskimo's die verwachten ook weer enorme jachtvelden met eindeloos veel zeehonden erin. En eigenlijk hoef je nog geen zo ver weg van huis te gaan voor zulke soort voorstellingen. Ik weet nog een paar jaar geleden toen André Hazes gestorven was. Toen werd er op een gegeven moment in de Kuip zo'n afscheidsbijeenkomst gehouden en toen werd er ook nagedacht over waar André nu zou zijn. En er werd gesproken over een eeuwig bruin café. Je rekt een elastiekje uit en het gaat eigenlijk gewoon weer allemaal zo verder zoals het allemaal al was. In de tijd van de verlichting in de 18e eeuw, toen men zeg maar de Bijbel een beetje aan de kant begon te schuiven... ...en men zei als je je verstand gebruikt... ...dan snap je de dingen zo zelf ook wel... ...toen is men zich het eeuwige leven... ...vooral gaan voorstellen... ...als een reunie. Eén grote reunie. De dood... ...die maakt scheiding tussen mensen... ...die verbreekt de banden... ...die je nu met elkaar hier op deze aarde hebt... ...maar dacht men in de tijd van de verlichting... ...en dat is nog het idee... ...dat nu ook heel veel mensen hebben... ...in de eeuwigheid... Dan zie je elkaar allemaal weer terug. In de tijd van de verlichting dacht men niet zo na over een oordeel van God. Dat er ook nog een scheiding is in het hier Een behouden worden en een verloren gaan. Nee, in die tijd dacht men, een mens is gewoon onsterfelijk. Die heeft een onsterfelijke ziel, die heeft ieder mens. Dus later, ja, dan kom je allemaal weer bij elkaar en dan gaat het gewoon weer verder. En daar kan God bij wijze van spreken ook niks meer aan veranderen. Op zich is dat geen gedachte die nou volkomen nonsens is, als er zo wordt gedacht. Een reunie, maar het roept natuurlijk ook wel heel gauw vragen op. Op een begrafenis, als bij een echtpaar op een gegeven moment de langst levende overlijdt, de een is al overleden en de andere huwelijkspartner overlijdt, dan wordt er nogal eens gezegd van pa en ma zijn nu weer samen. Ik heb dat ook wel eens horen zeggen bij een echtpaar dat als kat en hond had samengeleefd. Dus of die daar nou erg naar uitkeken, dat was de vraag. Ik heb het ook wel eens horen zeggen van een man die twee keer getrouwd was geweest. Twee keer was zijn echtgenote hem voorgegaan. Nu is, er weer bij, is hij weer bij zijn vrouw, werd er gezegd. Waarbij dan natuurlijk wel meteen de gedachte naar boven kwam, bij wie van die twee vrouwen is hij nu. Als je de eeuwigheid gaat voorstellen als een soort van reunie, zoals velen dat doen... dat roept natuurlijk allerlei hele lastige vragen op. Het interessante is wel dat iemand ook een keer die vraag aan de Heer Jezus heeft gesteld. Een aantal sadduzeeën deden dat. De die geloofden helemaal niet in de opstanding. Die zeiden gewoon dood is dood. En daarom kwamen ze op een gegeven moment bij Jezus met een vraag... ...waarin de zaak helemaal op de spits was gedreven... ...eigenlijk een beetje belachelijk was gemaakt. Een vrouw die zeven keer getrouwd is geweest... ...zeven keer is haar man overleden... ...nou als er nou een opstanding is... ...en die vrouw komt daar dan... Hè, ...bij wie van die zeven mannen hoort die vrouw dan later? Een vraag waarin het natuurlijk een tikkeltje belachelijk wordt gemaakt... ...een vraag die ook wel enigszins te begrijpen is... ...als je het je zo heel letterlijk als een soort reunie gaat voorstellen... En wat zegt Jezus dan? Hij zegt dat het huwelijk... dat is iets wat bij deze wereld hoort. De wereld waarin wij nu leven. Daarin kunnen mensen huwen... en ten huwelijk worden genomen. Maar in het koninkrijk van God... daar is dat niet meer zo. Daar huwen ze niet... en daar worden ze niet ten huwelijk genomen. Daar bestaat het huwelijk niet meer. Betekent dat dan ook dat je elkaar dus nooit meer ziet... Bijvoorbeeld als huwelijkspartners of zo. Dat het met de dood ook allemaal voorbij is. Dat alle contact dan ook voor altijd verbroken is. Nou dat niet, want de Heer Jezus zegt meteen daarna... dan zegt hij van God... die wordt genoemd de God van Abraham, Isaac en Jacob. En God is geen God van doden. Hij is een God van levenden. Met andere woorden... ...voor God leven aan Abraham en Isaac en Jacob. Ze bestaan voort, ze zijn er, ze leven als kinderen van God. Ze zijn niet weg, ze zijn er. Ze zijn daar bij God. En dan gaat het in het evangelie, ja, gaat het ook nog wat verder... ...want de Heer Jezus heeft ook gezegd van velen zullen komen van oost en van west en aan liggen... Met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Aanliggen, dat roept het beeld op van een maaltijd. En dat beeld gebruikt Jezus vaker voor het koninkrijk van God. Het koninklijk bruiloftsmaal wordt het genoemd. En als teken daarvan zal volgende week ook hier de avondmaalstafel staan. Als een vooruitwijzing naar dat koninklijk bruiloftsmaal. En dan zal het dus blijkbaar een soort van herkennen van elkaar zijn. Abraham en Isaac en Jacob die zijn daar en mensen van oost en west mogen een keer met die drie mannen aanzitten aan dat avondmaal. Alle kinderen van God die door Gods genade in dat koninkrijk mogen komen, die komen daar weer samen. Maar als kinderen van God, zegt de Heer Jezus. Dus niet meer als man en vrouw, dat is een band die alleen bij deze aarde hoort. Maar als kinderen van God ontmoet je elkaar daar. Als broeder en zuster in de Heer Jezus Christus. De band van het geloof... de band van broeder en zuster... dat is de enige aardse band die zal blijven. Dus iets van herkenning in het Koninkrijk van God. Ja, dat is er. Toen de Heer Jezus was opgestaan... toen werd hij door de discipelen ook weer herkend. Het was een beetje lastig. Ze hadden het natuurlijk ook niet verwacht. Maar op een gegeven moment zagen ze van... Ja, hij is het werkelijk. En je komt dat vaker tegen in de Bijbel. Ook bijvoorbeeld in die ontroerende geschiedenis van David. Als David wat verschrikkelijks meemaakt... hij verliest een heel klein kind dat net geboren is... dan troost David zich met die woorden... dat kind komt bij mij niet terug... ...maar ik zal tot hem gaan. Dus dat kind, dat ben ik voor de rest van mijn leven dan wel kwijt... ...maar uiteindelijk, door de dood heen, in het koninkrijk van God... ...kom ik weer bij dat kind. Nou, dat zijn woorden die natuurlijk zien op dat aanzitten... Met Abraham, met Isaac, met Jacob, met al die kinderen van God. Het heeft in die zin iets van een weer samenkomen. De strijdende en de triomferende kerk die weer samenkomen. Paulus die zegt ook al een keer tegen de gemeente van ik zou al zo graag samen met u bij de Heer Jezus willen zijn. Wat zou het heerlijk zijn als dat moment er al is dat wij samen daar bij Jezus zijn. Er is dus iets van een herkenning. Maar je moet er ook meteen bij zeggen. Het krijgt in de Bijbel niet veel nadruk. De banden die wij nu met elkaar hebben. Die worden veranderd. Nu kun je de band hebben van het huwelijk. Of van ouders en van kinderen. Of de band van vriendschap ofzo. In het Koninkrijk van God. Daar gaat het in de eerste plaats om die ene band met God. Dat je kind van God bent. Dat is alles bepalend anders zou je elkaar ook verschrikkelijk gaan missen. Maar dat je kind van God bent, dat vervult heel je leven. En dat maakt je tot broeder en zuster. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen zijn eigen broeder en zijn, zijn eigen moeder en zijn eigen broers en zo. Wie de wil doet van mijn vader in de hemel, die is mijn broeder en mijn zuster. Aardse verbanden die verdwijnen, maar dat je samen gelooft, dat is de enige band... Die blijft tot in alle eeuwigheid. Het gaat er dus niet in de eerste plaats om of je elkaar herkent. De grootste vraag is of Christus je kent. Of hij jou kent. Het heerlijke van het Koninkrijk van God. Dat is niet het zien van elkaar. Maar het mogen aanschouwen van God. En dan vervolgens ook wel het met elkaar de lof van God mogen zingen. En vandaar dat in de Bijbel niet het verlangen wordt opgeroepen naar een grote reunie of zo. Er wordt het verlangen opgeroepen om bij Christus te zijn. Om Gods heerlijkheid te mogen aanschouwen. Gelovigen die kijken uit naar de, fun, naar de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Paulus die zegt: Ik wenste wel ontbonden te zijn en bij Christus te zijn. Wij mogen de koning zien in al zijn schoonheid en heerlijkheid. Zoals nog geen mens op deze aarde hem ooit gezien heeft. Want toen de Heer Jezus op de aarde rondliep, toen had Hij zijn heerlijkheid afgelegd. Toen was Hij hier een beetje incognito. Toen had Hij geen gedaante of heerlijkheid waar wij nou naar verlangen en waar, waar, waar, waarvan wij nou denken. Want jongen, dat is het nou. Hier op aarde heeft Hij zich vernederd. Alleen door het geloof, door de Heilige Geest. Was er iets van zijn heerlijkheid te zien en is er iets van zijn heerlijkheid te zien. Maar op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zal hij koning zijn in majesteit en glorie. Dan zal zijn verschijning zal indrukwekkend en volkomen overweldigend zijn. En ja, als je erover wat wil zeggen of over wil nadenken... dat kan altijd maar alleen maar heel gebrekkig en onvolledig. Want de heerlijkheid van de Heer God, die kunnen wij niet zien... die kunnen wij niet aanschouwen. Ons lichaam is te zeer door de zonde gestempeld. Ons lichaam is te zwak en te broos om de Heer te kunnen zien. Wij kunnen nog eens tegen de zon inkijken. Dan doe je al automatisch je ogen dicht. En doe je dat niet, dan verlies je het zicht in je ogen. ...laat staan dat wij de heerlijkheid van God zouden kunnen zien... ...die nog zo oneindig veel groter is dan de zon. Dus om God te zien, daar heb je een ander lichaam voor nodig. En daarom kan het niet anders of het lichaam wat je nu hebt... ...dat moet je een keer afleggen. En dat is een heel triest en akelig iets... ...dat je als je het bewust meemaakt dat je dan een keer afscheid moet nemen... ...van iedereen... ...dat je een keer alles en iedereen moet loslaten... ...als je midden in het leven staat... ...dan kun je je niet voorstellen dat je dat ooit zou kunnen... ...als het eenmaal moet... ...en je maakt het bewust mee... ...dan geeft God zijn genade... ...zodat je het in de regel wel kan... ...God zal ook bij het naderen van de dood... ...volkomen uitkomst geven... ...maar goed, het blijft natuurlijk een heel triest iets... ...die scheiding... Het ...doet heel veel verdriet en pijn... ...er is wel de troost in het geloof... Dat wij sterven, dat is niet meer een straf op onze zonde. Want Christus is voor ons gestorven. Hij is het leven van ons leven. Hij is de dood van onze dood. Dus sterven, dat is echt geen straf meer. Dat is echt niet dat God ons nog even een keertje zo... Nee, het is de doorgang naar het eeuwige leven. En de eerste christenen, die waren daar zo vol van. Die zeiden niet alleen van een mens moet sterven. Die zeiden ook... Een mens mag sterven, die mag zijn oude lichaam een keer afleggen en die krijgt een verheerlijk lichaam. Je hoeft niet met je lichaam nu, met misschien allerlei gebreken of zo, hoeft je de eeuwigheid in te gaan. Nee, je krijgt een lichaam dat helemaal gestempeld is door Gods heerlijkheid. Een lichaam waarmee je God kunt aanschouwen en een lichaam wat nooit meer minder wordt. Waarmee je de eeuwigheid in kunt. Waar is die eeuwigheid waarvoor een kind van God bestemd is? Waar wordt dat eeuwige leven geleefd? Dat is hier op aarde. Er wordt heel vaak gesproken over in de hemel komen en naar de hemel gaan. Maar dan moeten we wel beseffen, dat is maar een heel tijdelijk iets. Zolang de Heer Jezus nog niet is teruggekomen. Zolang mogen gelovigen die al overleden zijn. Die mogen bij hem in de hemel zijn. Maar dat is maar voor even. Want de hemel, dat is de woonplaats van God en van de engelen. Maar het is niet de bestemming van mensen. Mensen zijn geschapen om hier op aarde te leven. Calvin die noemde in dit verband... de hemel een bijkomstigheid. En dan bedoelde hij, als de Heer Jezus terugkomt... dan is het de opstanding van de doden. Dan krijgt iedereen een nieuw lichaam. En mensen die al voor die tijd sterven... Hun ziel mag dan in de tussentijd bij Christus in de hemel zijn, als ze natuurlijk de genade van God ontvangen hebben. Maar als Christus terugkomt, dan zal hij hen meenemen, zodat ze hier op de aarde met een nieuw lichaam mogen leven. Op een nieuwe aarde. Je kunt je niet voorstellen hoe dat zijn zal. Aan de andere kant, het is toch ook weer deze aarde. Dat is juist ook heel wezenlijk voor de verlossing, dat deze aarde waarop wij nu rondlopen, waarop wij nu leven, die zal worden verlost. Bevrijd van de zonde en van alle demonische kwade machten. Dus enerzijds is het heel anders, zo anders dat je het je eigenlijk niet echt kunt voorstellen. Wat is het om geen zorgen meer te hebben, zodra je als mens daaraan denkt, dan denk je meteen eigenlijk weer aan de zorgen die je wel hebt. Het is heel anders en toch zal ook weer een aantal dingen hetzelfde zijn. De nieuwe aarde is een herschepping. De schepping die er al is, die zal weer helemaal worden zoals God het bedoeld heeft. In zijn goedheid en in zijn genade herstelt God het paradijs. De Heere God had toen de mens in zonde viel, had hij ook heel deze wereld kunnen vernietigen en kunnen denken, ik begin helemaal opnieuw. Maar nee, dat heeft hij niet gedaan. Juist deze wereld, zo in zonde gevallen, zo verloren... Die wordt, wordt weer hersteld. Er staat in de Bijbel dat de wereld zal door het vuur heen gaan. En dan moeten we goed beseffen. Vuur. Daarbij denken wij in de eerste plaats aan vernietiging. Van iets wat door vuur wordt getroffen. Daar, ja, dat wel iets wat verbrandt. Daar blijft helemaal niets van over. Dan is het weg. Maar het is goed om te beseffen dat in de Bijbel daar is Vuur is in de eerste plaats het symbool voor reiniging. Voor zuivering. Zoals goud en zilver door vuur weer helemaal rein en zuiver en puur worden. Alle vuiligheid gaat eruit. Zo zal de wereld door vuur gaan. Helemaal gereinigd worden. Alle dingen die er niet op thuis horen, die verdwijnen. De, het is ook interessant dat... Het Nieuw Testament kent twee verschillende woorden voor nieuw. Het ene, dat betekent echt spliksplinternieuw. Iets nieuws wat er nog nooit geweest is. Het andere, dat betekent vernieuwd. Nee, ik neem maar een voorbeeld. Als je nou een oud huis hebt, wat een beetje bouwvallig is geworden. Dan kun je zeggen, nou het huis tegen de vlakte het is goedkoper om een nieuw huis neer te zetten. Dan heb je een nieuw spliksplinternieuw huis. Je kunt ook zeggen, nee, dat oude huis vind ik zo mooi. Ik ga dat helemaal weer Herstellen. Ik ga dat helemaal weer goed maken, Dat het weer helemaal is zoals het ooit bedoeld was. En dan is dat huis weer helemaal vernieuwd als nieuw. Als de Bijbel spreekt over de nieuwe aarde. Dan is dat altijd over de beteken, in de betekenis van vernieuwd. Hersteld. Het oude wat verder gaat maar dan helemaal gereinigd. Dus allerlei dingen zullen verdwijnen. De dood zal er niet meer zijn. Geen rouw. Geen ziekte. Geen tranen. Geen rouwdiensten, geen missen van elkaar, geen lichamelijke pijn die de vreugde uit het leven wegneemt, geen geestelijke pijn die een mens angstig en opgejaagd maken, geen zonde die scheiding maakt met God en met de mensen om je heen, geen rampen, geen ongelukken die zomaar ineens kunnen toeslaan, alles wat niet thuis hoort op deze aarde, dat zal worden uitgebannen en weggezuiverd. En alles wat goed is, dat mag blijven bestaan. Alles wat waar is en wat waardig is, alles wat rechtvaardig en rein en beminnelijk is, alles wat welluidend is, wat deugd heet, wat lof verdient, dat zal blijven bestaan. Johannes die zegt in zijn visioenen dat de koningen der aarde, die brengen hun heerlijkheid in het nieuwe Jeruzalem, dat hier op aarde komen zal. Dus ik noem maar wat de Matthäus Passion van Bach... de liederen die we hier zingen... de etsen van Rembrandt... die kunnen zo in één keer mee. Alles wat tot eer van God gemaakt is... dat kan mee... dat blijft bestaan. Alles wat God bij de schepping gemaakt heeft... en waarvan Hij gezegd heeft... het is goed... dat zal er weer zijn. Planten en bomen... die vruchten dragen... die ziet Johannes in het Nieuwe Jeruzalem. Jezaja die zegt... De koe en de berin die zullen samen in een weide lopen. Ook de dierenwereld die blijft bestaan. Maar dan zonder alle wreedheid, zonder de strijd om het bestaan die daar nu, nu nog is. Maar dan weer helemaal herschapen zoals God het bedoeld heeft. Het zal dus heel aard zijn die nieuwe aarde. Wij hebben vaak de neiging om te denken dat het heel geestelijk is. Al dat materiële, dat aardse, dat stoffelijke, daar gaat het toch niet om. Is niet zo belangrijk, wordt er wel eens gezegd. Nou ja, dat is nog maar de vraag. Die aardse, stoffelijke wereld is wel door God geschapen. En het stoffelijke, de stof, heeft nog nooit gezondigd. Zonde zit in mensen, door hoogmoed en door ongehoorzaamheid. De zonde is geestelijk. De zonde is. Is niet lichamelijk. De wereld, de aardse wereld, is louter en alleen het werk van Gods handen. En zeker, het draagt de sporen van de zonde. Het bederf is ook in deze wereld gekomen, maar het bederf, de zonde, is geestelijk. En daarom geloof ook in de opstanding van het lichaam, van het vlees. God is vlees geworden om ons aardse lichaam te kunnen verlossen. Toen de Heer Jezus gestorven is voor de zonde, toen Hij de verzoening tot stand had gebracht, toen Hij zei het is volbracht, ja toen was de zaak goed. Toen was het tussen God en mens, was het helemaal in orde. Toen was het heil. Er. Maar vervolgens is de Heer Jezus wel opgestaan om als eerste een nieuw verheerlijk lichaam te ontvangen, zodat wij werkelijk... Met ziel en lichaam, met vlees en bloed, met huid en haar, een plek krijgen op de nieuwe aarde. We gaan nu op de oude voet verder, maar een aantal dingen zullen wel hetzelfde zijn. Er zal wel een groot verschil zijn. Johannes die zegt, er zal niets vervloekt meer zijn. In het paradijs, daar stond die ene boom waarvan Adam en Eva de vrucht niet mochten eten, anders zouden ze een vloek over zich heen halen. Adam en Eva leefden met de mogelijkheid dat het fout zou kunnen gaan. En het is helaas ook gebeurd. Op de nieuwe aarde is er één groot extra. Het kan niet meer fout gaan. Er zal geen vloek meer zijn, niets vervloeks mis. De kans dat het nog een keer misgaat, die is er niet. Het zal goed zijn en het zal altijd goed blijven. Het zal geweldig zijn. En de diepste vreugde, dat is de nabijheid van God. God zal bij de mensen wonen. Hij zal er altijd zijn. En dat is eindeloos boeiend. Als je de eeuwigheid zo voorstelt als een uitgerekt elastiekje... dus dat je eigenlijk weer wel gewoon op de oude voet verder gaat... ja, dan kun je je wel eens afvragen... en dat doen sommige cynische mensen wel eens van... gaat dat op den duur niet een beetje vervelen... Hè? Je kunt best hobby's doen, hebben en zo, maar ik, ik heb dertig jaar lang postzegels verzameld. Het is een schitterende hobby, maar op een gegeven moment, ik had het zelf een keer een beetje gehad ermee. Nou, ik wil niks zeggen mensen die postzegels verzamelen, het is geweldig. Ik ben daarna munt te gaan verzamelen. Het zijn schitterende dingen om te verzamelen, maar heel vaak, op een gegeven moment, dan komt er een moment in je leven, dan heb je sommige dingen wel een beetje gezien. Dan zijn ze heel mooi, maar je weet het wel. Om ze nou tot in alle eeuwigheid te doen, wordt ook weer een hele sleur. Maar in het eeuwige leven, daar is de directe omgang met de Heer. De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. En die kennis, dat is niet dat soort kennis waarmee je een diploma kunt halen. Iets wat je weet en begrijpt. Nee, kennis dat is in de Bijbel een vorm van liefhebben. Als God je kent, dat wil zeggen dat Hij je lief heeft. De aarde zal vol zijn van kennis van de Heer. Dus je bent helemaal in liefde met Hem verbonden. En u hebt misschien ook wel eens gemerkt dat liefde, dat heeft dat geweldige in zich, die kan, die, dat kan groeien en dat kan steeds maar groter worden. Mensen die soms verschillende kinderen krijgen, als je daarmee gezegend wordt, als je een tweede kind krijgt, dan kun je wel eens afvragen van, zou ik nou van het tweede kind evenveel gaan houden als van het eerste kind? Wordt mijn liefde dan niet een beetje verdund ofzo? Maar dan, als dat tweede kind er dan is, dan ga je dat, dat wonderlijke merken van je hart wordt groter, er komt gewoon meer liefde. Liefde kan groeien, liefde kan eindeloos groeien. Liefde kan tot in alle eeuwigheid, kan die groeien. En God is zo ontzaglijk groot en als hij je lief hebt, en je hebt hem lief, ja dat, dat is eindeloos boeiend. De hele sterrenhemel, zegt de Bijbel, dat is het werk van Gods vingers. Daar heeft hij zijn handen en zijn armen als het ware nog ineens voor nodig had. Dat heeft hij met zijn vingers gedaan. Zo, God is gro Zo groot is God. En hem liefhebben, hem mogen aanschouwen, ja dat is eindeloos boeiend. Dat kun je tot in alle eeuwigheid doen. God zelf is eeuwig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die zijn in... ...nauwe liefde met elkaar verbonden... ...en die hebben ook al helemaal genoeg aan elkaar. God had deze wereld niet nodig om gelukkig te worden. God was volmaakt. Hij heeft u of mij niet nodig om God te zijn of zo. Maar de Heere God die gunt het aan ons mensen... ...om die band van liefde die er tussen vader, zoon en heilige geest is... ...om daar deel aan te krijgen... ...en om daarvan te mogen genieten tot in eeuwigheid. Wat heb je daar nou vandaag de dag aan, al die toekomstmuziek? Nou, de kunst van het christelijke leven, hier en nu... dat is dat je je leven door dat uitzicht en door die hoop laat stempelen. Dat je bij alle vreugde die je nu kan zijn in het leven beseft... van, dit is nog maar een voorpretje. En dat je bij alle tegenslag weet... die kant gaat mijn leven op. En daar kan niks en niemand... Meer tussenkomen. Iedere dag brengt mij alleen maar een dag dichterbij. Dat koninkrijk. Ik hoef niet alleen op te tellen van ik word steeds ouder. Ik mag ook aftrekken. Iedere dag die voorbij is. Ieder jaar dat voorbij is. Heeft mij een dag of een jaar eerder daarbij gebracht. En als je dat doet. Calvin zei doe dat iedere dag even. Denk iedere dag even eraan dat het die kant op gaat. En dat dat de bestemming van mijn leven is. En dat dat de zin van mijn leven is. En daar hoort dan ook bij... ...dat je de dingen van deze wereld... ...op een hele gezonde manier wat relativeert. Jezaja die zegt... ...alle geen komt kom tot de wateren... ...en dan de, even later... ...waarom weeg je nou geld af... ...voor wat geen brood is? Waarom wil je een vermogen uitgeven... ...voor wat niet verzadigen kan? Wat maak je nou eindeloos druk over dingen... ...die er in het leven eigenlijk helemaal niet zo toe doen... Ik las laatst bij iemand die zei van, een, uh, hier in het westen, daar leven wij een beetje zoals mensen die uh, heel uh, haastig boodschap aan het doen zijn. Om zes uur gaat de winkel dicht en om tien voor zes dan lopen ze met een karretje nog heel driftig, lopen ze alles vol te laden, moeten opschieten. Zes uur is het, uh, gaat, uh, dan moet het helemaal klaar zijn. Zo staan ook een hoop mensen in het leven. Je moet alle leuke dingen een keer gedaan hebben, je moet alles een keer meegemaakt hebben, anders is het zonde van je leven. Ja, als je op zo'n manier gaat leven. dat is helemaal niet zo leuk. Dan word je juist heel erg. Ja, dan, dan word je juist heel erg opgejaagd van. En dan gaat het leven op de duur een beetje tussen je vingers doorglippen. Dan zijn er zoveel dagen waar je niet uithaalt wat erin zit en zo. Maar in het geloof, dan mag je leven. met dat vertrouwen, met die rust. dat grote geluk wat de Heer wil geven. Echt, daar zal Hij wel voor zorgen. dat ik me daar geen zorgen over hoeft te maken dat dat niet aan mij voorbij gaat. Christelijk leven dat is je telkens weer laten stempelen door die toekomst van Christus. Je oefenen in de vreugde en in de lofzang, en daarom zijn er ook iedere week diensten, godsdienst oefeningen. We oefenen ons in het geloof we oefenen ons in het dienen van God zodat de hoop en het verlangen in het leven gaan groeien en zodat het niet een of andere bijzaak wordt. Zo'n beetje vaag van, ja, ik geloof dat er wel wat is of zo, wat op den duur je leven geen vreugde en geen uitzicht meer geeft. Ten slotte, gemeente, hoe weet je nou dat je hier uiteindelijk niet naast grijpt? Hoe weet je nou dat die heerlijke toekomst voor je is weggelegd? Hoe weet je nou dat je zult aanzitten aan dat koninklijke bruidelsmaal? Dat je als teken daarvan ook aan het avondmaal gaat... Als je nog even denkt aan dat elastiekje... dat wordt uitgerekt... dan gaat het leven gaat gewoon zo automatisch vanzelf verder. Ja, en dan als je iets weet van de Heere God en van de Bijbel... dan besef je wel... de toekomst die God geeft... die ligt niet automatisch zo in het verlengde van ons leven. Dat verdienen we niet. Dat gaat niet vanzelf. Dat ligt niet in het verlengde van een zondig en van een verloren leven. Hoe weet je dat dat voor jou is... Als je naar jezelf kijkt... naar je eigen geloof... dan kun je nooit tot de conclusie komen... het zal wel voor mij zijn. Tenminste, het is geen gezonde zaak... als je tot die conclusie komt. Want dan verdien je het. En genade die je verdient... die bestaat er niet. Wij zoeken altijd een aanknopingspunt voor de genade. God, die zal mij wel genadig zijn, want... ik geloof toch... Ik ga toch trouw naar de kerk... bid toch regelmatig... lees toch in de Bijbel... Ik heb toch echt berouw voor mijn zonde. Op zich allemaal prima dingen natuurlijk. Maar als dat de reden is waarom God je genadig is. Dan is het geen genade. Want je hebt het verdiend. Het is goed om te zien dat in dit hele gedeelte uit de openbaring over het nieuwe Jeruzalem. Daarin wordt Jezus Christus consequent genoemd het lam. Het lam dat geslacht is om de zonde van de wereld weg te dragen. Hij maakt het mogelijk. Als hij bij machten is om deze hele aarde te herscheppen... dan is hij ook zeker opgewassen... tegen de zonde en de schuld in uw leven, in mijn leven. U bent daar niet tegen opgewassen. Deze week niet en iedere dag van uw leven niet. Maar hij geeft het water des levens. Om niet. Gratis. Voor niks. Uit genade. Aan iedereen... Helaas, was het maar waar, dat is niet zo. Aan wie? Aan de dorstige. Aan degene die er naar verlangt, die erop hoopt, die het graag wil ontvangen. Die komende week zondag hier aan het avondmaal wil plaatsvinden. Als dat plaatsvindt, wil aanzitten. Wie dan wil komen, die dat verlangen heeft, wie daarnaar dorst, die mag het om niet ontvangen. En die mag weten. Dat God een eeuwigheid schept om hem dankbaar te zijn. Amen. Laten wij samen danken en voorbeden doen. Heren, onze God, wij danken u voor dat geweldige. Dat wij niet alleen maar blij hoeven te zijn met de jaren die we hier op deze aarde hebben. Maar dat u zulke geweldige plannen hebt met ons leven. Zulke onvoorstelbare bedoelingen. We hebben nog helemaal niets gezien van het leven. We denken wel eens dat we alles al gezien hebben en alles weten. Maar we hebben nog nauwelijks iets gezien. U gunt ons een eeuwigheid. U gunt ons een onbezorgd leven in uw liefde. Heren, wat is dat onvoorstelbaar. Dat gaat al onze gedachten te boven. Maar het is wel waar we voor bestemd zijn. Heren, wij bidden u. Geeft u ons dat we onze bestemming niet mislopen. Want dat zou eeuwig zonde zijn. Heren, geef dat wij niet verloren gaan. Maar reinig ons door het bloed van Jezus Christus, wil ons witwassen in zijn bloed. Here, geef het verlangen naar uw Koninkrijk. Want wie hongert en wie dorst, die zal een keer verzadigd worden. Here, geef dat we zo onszelf mogen beproeven en dan eten en drinken. Omdat we in onszelf de zaligheid niet vinden, maar alleen in de tekenen van brood en wijn als de tekenen van het verbroken lichaam en vergoten bloed van Jezus Christus. Heren, wij danken u voor uw grootheid. Wij bidden u, wilt u ons nabij zijn en degene die we in ons hart met ons meedragen, mensen om ons heen. Heren, wij bidden u voor heel deze wereld, voor alle volkeren, in het bijzonder uw volk Israël, waarin we een teken zien van uw trouw, geeft dat we samen met Israël de Messias Jezus Christus mogen bezingen. Wilt u uw kerk nabij zijn, ook daar waar ze vervolgd en tegengewerkt wordt? Heer, wil daar standvastigheid en trouw geven. Wilt u mensen in de gemeente nabij zijn die in de rouw zijn, wil hen troosten en sterken. Wilt u mensen nabij zijn die ziek zijn aan hun lichaam of aan hun ziel, wilt u hen geven wat ze nodig hebben. We noemen nu namen van collega Oombrink, We danken voor de geslaagde. En we doen u voorbeden voor verder herstel. We denken aan Denise Hartenveld. We danken u dat ze ook een geslaagde operatie heeft gehad. En we willen ook bidden voor haar herstel. Wat nog wel geruime tijd kan duren. We doen voorbeden voor Jan Post. Die aanstaande vrijdag een operatie moet ondergaan. Niet zonder risico's, maar heren, gaat u met hem mee. Ook die operatiekamer in. We bidden voor mevrouw Ouwehand ten Napel. Die... Tijdelijk is opgenomen in het ziekenhuis de Sneek. Wilt u haar ook omringen met uw zorg. Heren, zoveel mensen noemen wij niet. Maar wilt u hen ook nabij zijn. U weet wie het zijn. Wij danken u dat de komende week ook mensen mogen uitkijken naar de inzegening van hun huwelijk. Wilt u geven dat dat de eerste dag mag zijn van een lang en gezegend huwelijk. Waarin ze met z'n drieën als man en vrouw en u als hun vader door het leven mogen gaan. Heren, we vragen u een hele hoop. En dat doen we omdat u zo groot bent. Omdat u almachtig bent. En omdat het geloof nooit te veel kan verwachten. Hoor ons gebed in Christus naam. Amen. Uw gaven worden ingezameld. En daarna zingen wij als slot niet gezang 94. Gezang 94 als laatste lied. Ja. Verder in vrede en ontvangt u de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.